gaan we vandaag nadenken over... Jerobeam. Hij wordt koning over de tien stammen. Daar hebben we al een stukje over gelezen. Maar het kan niet gekker worden. Hij wil voorkomen... dat de jongens van de tien stammen... één keer in de zoveel tijd optrekken... naar Jeruzalem, naar Juda... om daar in de tempel te buigen... voor het aangezicht van Abba Yahweh en zijn feest te vieren. Ja. Is dat dan zo erg? Ja. Want het vieren van de feesten hoort tot het verbond van Jabe en zijn volk. Als wij weten dat we toegevoegd zijn door het geloof in Yeshua en deel hebben gekregen aan de verbonden van Israël, zijn we mede erfgenamen geworden door Christus. Wat gebeurt er nou in die periode dat Jerobeam koning wordt over de tien stammen? Afgoderij is alles wat u verheft boven het woord van Yahweh. Als hij zegt a ah, en nu zegt, je ja bekijk het, maakt ik doe b is afgoderij, want je heft jezelf tot boven God, je maakt voor jezelf een afgod. En een afgod is niks. Wie zijn wij tot we moeten opstaan tegen onze Schepper? Wij die uit klei gevormd zijn naar wat Hij van ons wilde maken, en we zeggen tegen onze boetseren: zo wil ik niet wezen. Maar toch heeft Hij de mens geformeerd zoals die is. Ik ga nog even twee teksten herhalen uit de vorige prediking. 1 Koning 12, vers 28. Toen overlegde de koning, dat is Jerobian, en maakte twee gouden kalveren. U weet hoe fout het gegaan is bij Sini met één kalf. En deze koning over de tien stammen zegt. Hij overlegde bij zichzelf, ik maak twee gouden kalveren. En dan zeg ik tot dat volk, het is veel te veel voor u om op te trekken naar Jeruzalem. Dit zijn uw goden, o Israël, die u uit Egypte hebben geleid. Dat is een leugen. Amen? Jerobiam is een leugenaar. Of mogen we dat niet zeggen? Hij spreekt niet de waarheid, hè? Want de waarheid is wat God gezegd heeft. Hij haat de beeldvorming. Elk beeld wat we maken en daarvoor buigen haat God, want Hij wil het niet. Hij stelde het ene op de Betel en het andere beeld plaatste Hij in Dan. Betel is beneden, iets boven Jeruzalem, en Dan is helemaal bij de, de Golaan. En En Betel betekent huis Gods. Hey, het staat heel dicht bij Jeruzalem, maar het wordt huis Gods genoemd. Dat is wel een beetje dubbel, vindt hij ook niet? Een afgodbeeld neerzetten in het huis van God. Denk erom, u doet hetzelfde hè. Als u dus dingen aanvaardt en u gaat handelen tegenover de wil van God... plaats je in je eigen huis, wat van God is, een afgodsbeeld. Probeer die link maar te houden. Hij stelt het een op in el het huis Gods, en de andere doet hij in Dan. En dit werd een oorzaak van Zonde. Als je op de Bijbelstudie aanbod zou zijn geweest de afgelopen weken... hebben we het over Romeinen gehad. Romeinen 7, Romeinen 8. We gaan daar nog even terug naar Romeinen 6. En Romeinen, daar spreekt Paulus voortdurend over zonde. Zonde is een macht in ons. En zonde die wil altijd de andere kant op als dat God wil. We hebben te strijden met onze zonde. Maar die worden pas heftig op het moment dat de wet van God komt. Want door de wet van God... ...wordt zonde aangewezen... ...en dan blijkt zonde, pas zonde te zijn in ons. Dan Oh mijn god, hoe kom ik hiervan los? Ik wil u dienen, maar... ...dit, dat afgoderij... ...die afgode kalveren plaatsen... ...werd een oorzaak tot zonde. En dat is heftig. Zelfs was het volk voor dat ene beeld... ...bereid om naar Dan toe te lopen. Helemaal naar Dan te lopen in het noorden van Israël. Om naar dat beeld te gaan kijken... Alsof ze niet goed bij de hoofd zijn. Ze hadden tegen Jerobeam moeten zeggen... ...ja, maar hè, hier ga ik niet mee verder. Er waren heel wat priesters trouwens in de tien stammen. Op dat moment hebben ze gezegd... ...hier gaan we weg. En die zijn allemaal weer vertrokken naar Jeruzalem. En zo kwam de hele, het grootste deel van de priesters... ...die kwam in Jeruzalem weer terecht. Maar uh, Jerobeam die heeft later gedacht... ...ik stel mijn eigen priesters aan. Simpel. Wie wil de priester worden? Nou, dat wilde er heel wat. Hij zei, kom hier... Jullie zijn vanaf vandaag priester. Dus iedereen die me wilde werd priester. Nou, ik heb het maar een tekening erbij gezet, een plaatje. Dit is zo'n gouden kalf. Het is de verbeelding van een... ...afgod. Vind je dat geen mooi woord? Verbeelding? Je maakt een beeld van je god. Maar die is anders. Want namens die god gaan instructies komen... ...die afwijken van de instructies van god. Daarom is het een verbeelding... Van een andere God, want Hij zegt andere dingen als God. Vele dingen die we uit Rome geleerd hebben, maar ook uit de hervorming en de reformatie en dat nu heel de ratteplamper op. We hebben allemaal andere dingen geleerd en ook onderwezen met alle respect en goede bedoelingen die afzij wijken van wat God gezegd heeft. En toch hebben we zoveel, als we verschillend zijn van elkaar... elkaar weten te vinden op een weg om te zeggen... hé, hey, we willen nou toch eens verder lezen. Waar komen we vandaan? Waar zitten nou de wortels van ons geloof? Nou, die liggen opgesloten in Torah. En als Gods volk afweek van Torah... dan kwamen er heilige profeten door het woord van God... om tegen de gemeente te zeggen... jongens, dit gaat niet goed. Want als je van het verbond afwijkt... ja net zo min als u wilt dat uw verbondspartner andere dingen gaat doen... dan die tot uw verbond behoren, dan krijg je problemen. Maar dit krijg je met onze Vader in de hemel ook. Daarom, dit plaatje laat ik maar lekker staan voor u. Dit is het plaatje van een afgod, ja, die werd de oorzaak tot zonde. Het is de verbeelding van een afgod. En het is de macht van de zonde in de mens die ons hem laat volgen. We geloven de leugen. Vers 32. Ook voerde Jerobian een feest in voor de achtste maand. Wie kent het feest van de achtste maand? De vijftiende dag? Steek je vinger op. Oké, okay, niemand. Nou, in Israël ook niet hoor. Niemand kende dat feest. Maar deze koning, deze voorganger van de tien stammen... die heeft gedacht... hé, hey, ik ga een feestje maken op de vijftiende dag overeenkomstig het feest in Juda en hij besteeg het altaar. Dus hij verheft zichzelf tot priester en hij viert een feest in op de achtste maand. Maar dat is een plaatje van het feest wat eigenlijk op de zevende maand gevierd zou worden. Welke feesten kennen we op de eerste dag van de zevende maand? dag, de tiende dag, Grote Verzoendag en de vijftiende dag, Lovuttefeest. En de 21e dag, de achtste dag. Dus van het Loofhuttefeest, die zeven dagen, die begonnen op de vijftiende van de zevende maand... start hij een feestje op de achtste maand. Ter voorkoming dat dat Israël die tien stammen niet in de zevende maand naar Jeruzalem trekken... maar in de achtste maand naar die twee afgoden in de tien stammen. Dit is toch afgoderij en tof, vindt hij ook niet. Die man is koning in Israël. Maar de paus is de koning van Rome en al die reformatoren met alle respect... We zijn uit Rome weggegaan, maar we hebben veel van Rome meegenomen. En ik denk niet dat de paus zich zal bekeren... en dat vele van de leiders van de reformatie in de vormen zich ook niet zullen omkeren. Hoewel er al velen weten dat ze op een verkeerde weg zitten. Maar vanwege allerlei redenen niet hun gemeenschappen bekend maken met die afwijking. Nee, dat gaat wel. Morgen is maandag, overmorgen dinsdag... En dan komt vanzelf we weer bij de Sabbat. Dan gaan we beslist niet naar de samenkomst. Maar op zondag doen we het weer wel. Dus constant de mensen die dus inzicht hebben gekregen... worden wekelijk, wekelijks, wekelijks geconfronteerd. Dat is een moeilijk leven. Zo deed hij ter betel... en offerde aan de kalveren. Hij offerde aan de kalveren... die hij gemaakt had. Daarbij liet hij... dat is nog steeds Europiam... maar ik denk ik zal maar onderstrepen... Hij, Jerobian, telkens de priesters der hoogte die hij aangesteld had in Bethel optreden. Het is een eigenzinnige godsdienst, Jerobian. Heel jammer. Terwijl God hem gewoon de tien stammen heeft gegeven, omdat het zo'n ijverige krachtige man was. Je moet het maar teruglezen in deze hoofdstukken. Kent u deze? Afgod, Seus. Het staat er ook maar gelijk weer onder, hè? De verbeelding van een afgod. Zeus is net zo'n verbeelding van een afgod als het Gouden Kalf. Het Gouden Kalf heeft niks met God te maken en Zeus ook niet. Achter de afgod Zeus zit een heel denkpatroon van de Grieken, die dichten hem allerlei waarden toe, die goddelijk zijn, waar ook je voor moet offeren waar je natuurlijk ook in moet geloven. Maar hij is helemaal geen god. Dat is Zeus. Kijk, het is een mooie gespierde man. Hij heeft zelfs nog een sixpack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, zie je dat? Daar zijn veel mensen gek op. Ze Zo, oh, dat wil ik ook hebben, een sixpack. Ja, ik heb hem niet meer hoor. Ik heb hem wel gehad. Dan moet je maar geloven natuurlijk. Maar, lieve mensen, als je nou zegt, dit is mijn god. Toen Paulus in Griekenland was, toen zegt hij tegen de Grieken, ik zie dat jullie alles in zijn. Want er staan hier zoveel tempels, voor elke godheid een tempel en één tempel voor de onbekende God. En Paulus is een jood, die denkt, zo, dat kan ik gebruiken. Over die onbekende God, die kom ik jullie vertellen. Dat vinden die Grieken wel leuk, want ze houden van kennis. En dan vertelt hij ze van de ene waarachtige God en over zijn zoon, Yeshua de Messias. Tot het moment dat hij zegt, die Yeshua die stierf. Wat deden de Grieken? Ha. Kijk nou toch wat, een god die doodgaat. Ze staan al mas op, ze zeggen Paulus, aardige vent, maar wij praten nog wel eens een keer met je. Zo gaat het. En Paulus stond in zijn eentje. Er waren er wel een paar gelovige vrouwen die met hem meegingen. Er zit waarschijnlijk toch veel wijsheid bij vrouwen die iets anders denken als die Griekse mannen. Zeus is een afgod. En een afgod is niks. Een afgod is nul en dan nog min, als het kan. Er is dus niks. Als u deze afgod wil aanbidden, wat aanbiedt u dan? Niks. niks. Demonen zegt hij ergens op een andere plaats. Of geesten. Maar dat is ook niks. Dat zijn de gedachten van mensen die een god creëren en dat is niks. Hij doet je ook helemaal niks. Je kan hem schoppen voor ze komt. Al hebt hij spierballen, hij doet niks. Als er een mail langs komt. Dat kunt u wel begrijpen. Zelfs die mail stuurt hij niet weg. Hij heeft dus... Nee, ik vind het fijn dat je durft te lachen. Want zo moet je over een afgod lachen. Het is verdrietig tot gods volk. Waarvan de voorvaderen voor Sidië hebben gestaan. Met rubbere knieën. He, hebben ze aan trillen van die geweldige stem. Die het verbond uitsprak op de tien woorden. En die een tempeldienst organiseerde om die tien woorden in te leggen. En tot er een hele priesterheerschappij moest komen om uiteindelijk één keer per jaar in dat Allerheiligste te komen waar de naam van Yahweh geëerd werd. Want hij zegt, wie zal van mij een huis bouwen, zegt hij. Kan helemaal niet, hij is veel te groot. Hij is alomtegenwoordig. Hij heeft heel de schepping tussen pink en duim metisch. Ja. Wie zal van mij een huis bouwen? Nee, de naam van Yahweh wordt verheerlijkt in zijn tempel. Broeder en zuster, wij zijn het huis gods, gebouwd door de geest. Nou, dit is een kleine stukje, dat hebben we de vorige keer al gedaan... dus nu gaat de preekpas beginnen. Die God is, die geen God is... ik heb er even een paar teksten bij gehaald uit Deuteronomium... want er is maar één God. Deuteronomium 4, vers 35, 39, Deuteronomium 7, vers 9. Gij hebt het te zien gekregen... opdat gij zoudt weten dat Yahweh de... enige God is. Er is geen ander behalve Hij... Amen. Vers 39. Weet daarom, en weten is, weten dat je het weet en niet meer twijfelt. Weet daarom, waarom? Nou, daarom, heden en neemt de harte dat Yahweh de enige God is. Waar zo? In de hemel daarboven en op de aarde hier beneden. Er is geen andere God. Dat is voor een hoop mensen een kwetsing van hun oren. Want ze zijn groot geworden met een drie-enige God. Ze zeggen vader is God, de zoon is God, de heilige geest is God. Drie personen, één in wezen, vormen één God. Dat is filosofie. Dat is een dogmatische formule. Maar het is niet naar het woord. Als ik het heftig moet zeggen, kunnen we rustig zeggen dat onze Heer Yeshua is niet God. Dat klinkt voor sommige mensen als godslaster. Maar dat is het niet. De Bijbel noemt hem veertig keer zoon des mensen. en veertig keer zoon van God. Gods zoon. Maar niet één keer, hij is God. Het moet gewoon hardop gezegd worden. Want het zijn dingen waar mensen lelijk over doen. naar u en naar mij toe. Maar er is maar één God. En omdat we terug zijn gegaan om te zoeken in Torah. en elke Shabbat als we samenkomen. zeggen we met elkaar het Shemaar op. Adonai Echad. En dat gat is gewoon een telwoord. Eén. Ook al doen ze dogmatisch daarover. Zoek het hele boek maar na, Dan zie je dat het altijd één is. Eerste, enige. Anders is het niet. Vers 9 van hoofdstuk 7. Op dat gij zou weten broeder en zuster. En weten is weten dat je het weet. Dat Yahweh uw God de enige God is. De trouwe God. Die het verbond en de goede tierenheid houdt. Jegens wie? Jegens wie hem liefhebben en zijn geboden onderhouden. Tot in duizend geslachten is hij trouw. Die zijn geboden houden. Oh, word je dan gered door de wet? Wel, nee. Het gaat om de liefde, waardoor we naar zijn geboden leven. Want naar zijn geboden leven is leven. Dat is pas leven. God kent degene die hem liefhebben. Zelfs al sterven ze en liggen ze in het graf, zijn ze voor God niet dood. Want ze leven voor God. Dat zal blijken in de dag dat ze opgewekt worden uit de dood. Want hij kent de zijne. Er zijn ook mensen die worden pas duizend jaar daarna opgewekt. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Daarvoor bent u gedoopt... De onderdompeling, u bent gestorven met Christus, u bent opgestaan in een nieuw leven... ...en je hebt gezegd, halleluja, ik heb leven ontvangen. Wiens leven? Het leven van Yeshua. Daar heeft Adam al naar uitgekeken. Hij heeft hem nooit gezien, maar door het geloof. Daar hebben de mensen ontmoet die leefden ten tijde van het Yeshua leefde... ...en wij die 2000 jaar later leven, kijken terug op diezelfde Yeshua. Hij stierf, omdat ze hem vermoord hebben... ...maar hij is een rechtvaardige. Hij is het, want hij is het nog steeds. Hij is door zijn vader opgewekt uit het graf... ...en de plaats gekregen aan de rechterzijde van vader. Maar vader is God. Hij buigt ook voor het woord van zijn vader. Hij is zo nauw verbonden met de vader... ...dat wat Yeshua zegt, weten we dat zegt vader. Hij is volkomen één met vader. Wij moeten allemaal één worden met vader... ...en navolgers zijn van Yeshua. Dat als de mensen u en mij zien... Dat ze zeggen, zo, ze kan maar zien dat hij liefde heeft voor God. Hij wandelt in al zijn wegen, getrouw, eerlijk en oprecht. En die God, als die fouten maakt en hij erkent het, dan vergeeft God het dan gewoon. Zet hij, ga verder, mijn zoon, sta op, ga verder. 1 Koning 12, vers 33. Toen hij het altijd bestegen had, wie is hij? Jerobian, hoe haalt hij het in zijn hoofd? dat hij te Bethel gemaakt had, alhoewel het was een afgoden altaar, daar kan, kan je eigenlijk een hond op zetten. Wat moet je met zo'n afgoden altaar? Maar goed, Jerobeam heeft het altaar bestegen dat hij in Bethel het huis van God gemaakt had. Op de vijftiende dag van de achtste maand, in de maand, die hij eigener beweging, vind je dat een mooi streepje eronder, had uitgekozen om voor de Israëlieten een feest te stellen. Uit eigen beweging heeft Rome de zondag ingevoerd. De joden een trap nagegeven. En hij heeft gewoon een andere godsdienst ingevoerd. En de Sabbat die een teken is tussen God en zijn volk, Israël. Heeft hij terzijde geschoven. Hij heeft een eigen dag ingevoerd. Hij lijkt een beetje op Jerome, wie ook niet. Toen hij dat altijd bestegen had om het offer te ontsteken, broeder en zuster. Zie, daar kwam een man gods. We weten zijn naam niet. We weten zijn naam niet van die man gods. Eén ding weten we wel, hij komt uit Juda. Hij komt uit Jeruzalem vandaan. Met een boodschap van God, maar we kennen hem als de man gods. Ergens anders staat in de Bijbel een jonge man gods. Dus dat was nog een jonkie ook. Daar kwam dus een man gods, een jonge man gods... door het woord van Yahweh uit Juda te Bethel. Hij komt dus van Juda in het plaatsje Bethel... Terwijl Jerobeam op het altaar stond om het offer te ontsteken. Dus hij staat al klaar met die fakkel om dat in dat offeraltaar te steken. En dan staat er ineens zo'n jonge man gods. Hij ziet hem staan. En hij denkt nog, wat komt die doen? Dit lijkt wel of hij uit Juda komt. Dus hij wil het aansteken. En dan moeten we eens op gaan letten wat die man gods gaat vertellen. En dat beeld, dat staat er maar hè de verbeelding van een afgod die dus helemaal niks is. Ze gaan dus offers ontsteken voor iets wat niks is, alsof ze god offeren. In Markus 7 vers 7 staat, daar hebben we vorige keer trouwens de prediking mee afgesloten: "Te vergeefs ze mij, omdat ze leringen leren die geboden van hey van Jerobiam zijn." Nou Jerobiam, jij verwaarloost het gebod van God en je houdt je dus nu aan de overlevering van mensen. Dat geldt voor u ook. Als je nu al steeds zegt wat Rome zegt, je blijft zondag vieren, je blijft je kerstfeestje vieren en al die dingen meer. Pasen vieren op de Roomse wijze. Onzin. Onzin. Van mij mag je het doen, maar vier op zijn minste Shabbat en alle feesten van de Heer. Want dan ben je gewoon getrouw. Of u het dan nog zo leuk vindt om zondag te vieren, dat gaat haast niet meer. Want je krijgt dingen te horen, omdat je de waarheid kent, kwetst dat je van binnen. Op een gegeven moment zeg je, nee. Moet je een keertje mee omdat er een kindje gedoopt wordt? Ja, oh, maar Wilma we gaat wel mee hoor, we gaan wel zitten. En dan verdragen we het. Maar er wordt zoveel dingen verkondigd, op dezelfde wijze als het gaat met Jerobian. Het zijn menselijke inzettingen. Het zijn leringen en geboden van mensen. En je verwaarloost dan het gebod van God. En je houdt je dus aan de overleveringen van mensen. En dat zouden we niet moeten doen. Maar we gaan kijken hoe het verder gaat hè, met die heer Robian. Deze nu predikte... Wie? Deze man gods, waarvan we zijn naam niet kennen... maar wel weten dat het een jonge man gods is. Deze jonge man gods predikte tegen wie? Oh, hij preekt tegen wat, moet ik zeggen? Hij preekt tegen een altaar. Want het is natuurlijk niet makkelijk om te preken tegen de koning. Zo, je gaat niet zomaar je stem verheffen tegen de koning. Die koning die staat al op dat altaar met die fakkel in zijn hand. En die ziet die man staan. En dan zegt die man iets tegen dat altaar wat hij in de fik wil steken. Dus hij schendt de koning niet. Echt niet waar. Hele slimme jongeman. man. Hij predikte tegen het altaar door het woord van Yahweh. En hij zegt: altaar, altaar, zo zegt Yahweh. Kunt u zich nog herinneren, het woordje woord in Johannes? In het beginnen was het woord. Hebben de theologen daar ingevuld dat het Jeshua is. In zijn pre-existentie. Onzin. Het woord in het Nieuwe Testament, wat was het ook alweer? Logos. En omdat Lokos is eigenlijk het spreken wat in de beginnen was. Maar in de beginnen was vader die sprak. En dan kent het Nieuwe Testament ook het woordje Rema, weet u nog? Dan moest je dus vragen, wat heeft hij gezegd? Geldt in het Oude Testament hetzelfde. Dit is gewoon Davar. Het woord van Yahweh, heeft hij gehoord. De woorden van Yahweh, dat wat Yahweh gesproken heeft. Luister goed. Hij zegt dus altar, Altaar. altaar. Zo zegt Yahweh, zie een zoon zal aan Davids huis geboren worden met de naam Josia. Die man die was nog niet eens geboren. Hè? Hij was waarschijnlijk nog niet eens verwekt. Hè? Ga maar dadelijk in die Bijbel, lees die boeken maar verder, dan kom je Josia tegen. Een schitterende man. Een man om goed naar te kijken. Schitterend. Die man die gaat geboren worden, een zekere Josia, en hij zal op u, altaar, altaar, de priesters van deze hoogte slachten. Die offers op u ontsteken en de beenderen zal men op u verbranden. Op dat altaar, op dat altaar. En die koning Jerobiam die staat toch met die fakkel en die hoort dat. Hij vergeet het in de fik te steken. Want daar moet hij op reageren. Zijn altaar wordt... Zijn, zijn godheid... waaraan hij aan gaat offeren... daar wordt gezegd... wat? Jouw priesters zullen hierop verbrand worden... en ze zullen zelfs die door het doodsbeen... daaruit hun graven halen... en op dat... nou zeg... hoewel hij niet tegen Jerobium spreekt... maar tegen zijn, tegen zijn afgoden altaar... wordt hij ontzettend boos. En dat is de ervaring die u en ik ook maken... als we in alle liefde spreken... tot de broeders en zusters waar we weggetrokken zijn... Niet omdat we ze graag weg wilden, maar we wilden verder. En als je dan zegt, maar om die reden zijn we weggegaan, dan zijn ze bij voorbaat boos. En dat is jammer, want het zijn onze broeders en zusters. Alleen ze worden nog verkeerd onderwezen door een Roomse hervormde, geïnformeerde. pinksterachtige traditie. En wij zijn natuurlijk ook niet volmaakt. Dan kunnen we zeggen, ja, maar we zijn Messiaans. Dat zegt helemaal niks, want ook binnen de Messiaanse wereld zitten al die... Uh, ...gedachtegoed van de hele Rome tot aan charismatisch pinksteren toe. Echt waar, zit ook onder ons. Maar we zijn tot besef gekomen, tot de waarheid dieper ligt, broeder en zuster. Dus we spugen nooit in het nest waar we uitgekomen zijn. We zullen ze wel met alle geduld onderwijzen. En dan weet je dat je klappen krijgt. Maar prijs de Heer, Yeshua hebben ze vermoord, de rechtvaardigen. Maar God heeft hem opgewekt omdat God hem opgewekt heeft, hebben wij hoop. Ook kondigt hij, dat is die jonge profeet, die jonge man Gods, op die dag een wonderteken aan. Hij zegt: er gaat een wonderteken komen, koning. Een wonderteken ten bewijze dat Yahweh gesproken heeft. Zie, het altaar zal scheuren, zodat de as die erop ligt uitgestort wordt. En Jerobiam die staat nog steeds met die fakkel. Die man, die wordt daar al stijf van boosheid, denk ik. He? En als die profeet dat uitgesproken heeft, dan gaat hij er echt wel op reageren. Zodra die koning Jerobeam dat woord hoorde, wat die man gods tegen het altaar in het huis van God predikt, in Bethel, strekte Jerobeam van het altaar af zijn hand uit en zei, grijp hem! Maar de hand die hij tegen hem uitgestrekt had verstijfde, zodat hij niet weer tot zich kon trekken. Hij blijft zo staan. Dat gaat helemaal niet. Je hand die wordt stijf omdat hij naar de profeet wees. Zo reageert God op de reactie van deze afgodendienaar Jerobiam. Hij had zijn lesje moeten leren daar, maar Jerobiam leert zijn les niet. Heel triest. Vele van onze broeders wensen de les niet te leren om zich om te keren en naar de geboden Gods te leven. En niet zeggen, we doen alle negen geboden, maar het vierde gebod is gewoon zondag. Met een argument dan is Jeshua opgestaan uit de dood. Maar zelfs dat is een leugen, want hij stond op op Sabbat. Alleen het werd pas op zondagmorgen kenbaar. Want toen kwamen ze bij het graf. En zelfs toen de steen er afgerold was, kwam hij er niet uitlopen. Want hij lag niet in dat graf. Hij was er al uitgekomen, want op, zondag, op woensdag 6 uur ging hij erin. En op Sabbat om 6 uur kwam hij eruit. Drie dagen, drie nachten, 72 uur. Zo simpel is het. Dus we zijn langs een heleboel kanten zijn we bedrogen. Als je het wil lezen, we hebben de boekjes genoeg hangen. Zijn gratis om mee te nemen. En wil je voor je oma en voor je vrienden ook meenemen, moet je het gewoon doen. Want het is heftig als ze het lezen. Je moet ze de waarheid bekendmaken. Nou, hij verstijft die arm van Jerobian En hij kan hem niet meer terugtrekken. En op hetzelfde moment schudde het altaar. En hij stond daarop he, met die vlammenwerper om erin te steken. Dus het altaar schudt. Dat breekt en de as die duvelt er zo in. Het as werd afgestort van het altaar als het wonderteken dat de man gods door het woord van Yahweh aangekondigd had. Die man gods die had goed geluisterd naar wat Yahweh gesproken had. Het woord van Yahweh had te maken met het spreken van Yahweh. Maar toen hij had gezegd wat Yahweh had gezegd, donderde de boel in elkaar. Dus aan het Nieuw Testamentische Griekse woord rema... Daar zit die kracht achter. Wat heeft hij gezegd? En dit heeft hij gezegd: ter plekke stort het in elkaar. Schitterend is dat, hè? Je zou wensen dat je echt een man gods was dat je het woord van God kon prediken. Terwijl je nou niet uitkijkt, dan dus stort je huis in. Nou ja, dat is een beetje vlees natuurlijk, hè? Dat gaan we niet zeggen. Stel je voor dat ze dat zeggen. Huh? Ja, we lachen er een beetje om. Toen Martin de vorige keer zijn prediking had, had hij het over Yeshua. Die uit zijn opstanding uit het water gaf, want hij zegt al dus betaamt het ons alle gerechtigheid te vullen, werd hij vervuld met de geest van God en werd hem dus alle macht geschonken. Yeshua had de macht van God om te doen wat hij moest doen. Zelfs toen ze hem arresteren wilden en ze vroegen wie bent we zoeken Yeshua. Hij zei nou daar ben ik. Boom, dat leger lag achterover. Ze krabbelen overend en dan zeggen ze dan zeg je, nog een keer, wie zoeken jullie nou? Ja, zegt hij Yeshua, daar zit dit ben ik. Boom, daar gingen ze weer. Meer heeft hij niet gedaan. Daarna liet hij zich als een lam ter slachting leiden. Een lam wat stom is voor zijn scheerders, laat zich slachten. Kunt u het voorstellen? Ja. Hij heeft zich later gevangen Hij is nog verzocht geworden aan het kruis. Als je nou echt de zoon van God bent, dan kom je nu toch af. Hij had het gekund. Hem was alle macht gegeven. Maar hij besteedde het niet aan eigen nutten. Hij werd vermoord. Hij volkomen vertrouwde gehad op zijn vader. En het is ook zijn vader geweest die hem uit het graf heeft opgehaald. En zelfs de Romeinen wisten te vertellen wat hij gezegd had. Laten we wachten bij hem neerzetten, want hij heeft gezegd dat hij zou opstaan uit het graf. Je het herinneren? Zelfs die Romeinen hadden betere oren als de Joden in die dagen. De koning nam het woord, zei tot de man Gods. Broeder en zuster, zijn arm staat stijf, zijn altar is in elkaar gedonderd, het as ligt erin. Hij staat nog te wankelen en hij springt eraf met zijn stijve arm. En dan zegt hij tot de man Gods: Zoek toch de gunst van Yahweh, uw God. Uw God. Het was dus niet meer zijn God. Hij zegt tegen de jonge man. Bid toch tot Yahweh, uw God. Hij dorstte niet meer te zeggen dat het ook zijn God was. Dat doen wij vaak hetzelfde. Dan zeggen we, wie zou er van mij willen bidden? Wil jij dan bidden tot mijn vader in de hemel? Moet je goed opletten. Hebben we wel zoveel mensen nodig die voor ons bidden? Of heb je je relatie met vader opgegeven? Ben je kwijt? Probeer erover na te denken. Het is geen beschuldiging, hè? Maar we denken vaak dat een ander wel tot vader kan bidden. En dat vader hem dan pas gehoord als een ander voor een bid. Maar dan laten we de voorganger bidden, want die heeft natuurlijk een speciaal. Echt niet waar, broeder en zuster. We zullen samen, als het nodig is, bidden. Kom gerust als je in de zorgen zit. Maar denk over jezelf na. Jij hebt een relatie met vader, gekocht en betaald door het bloed van Yeshua. Je bent voor vader levend. Als u voor zijn troon komt van papa, ik heb een probleem. Ja, waar? Doet dat? Als zegt vader dadelijk nog: Hoe bedoel je? Durf je iets zelf niet te vragen. Waarom moet hij het dan mij vragen? Ik heb toch een relatie met jou? Je bent mijn dochter, je bent mijn zoon. Moet je, je eens voorstellen. Tot hij dan tegen Gabriel zegt: Snap jij dat dan, Gabriel? Bid nou om de gunst van Yahweh, uw God, zegt Jerobian. En bid voor mij, opdat mijn hand weer teruggetrokken kan worden. Nou, die man Gods, die zocht de gunst van Yahweh. Want het was natuurlijk niet meer de god van Jerobiam eigenlijk. Als vraag is een vraag niet. En de hand des konings kon weer teruggetrokken worden zoals tevoren. Ah, oh, zei hij. tjonge jongen, jongen. Hartstikke fijn. Dankjewel, man van God, dat jij jouw god gevraagd hebt. Dat een wonderlijke zaak is dat. Vind je ook niet? Toen sprak de koning tot de man God. Kom toch met me mee naar huis. Verkwik je. Dan wil ik u een geschenk geven. Hij kon hem wel knuffelen die man, want hij had tot zijn god gebeden en zijn arm die was weer goed. Zijn altaar was afgebroken, het as was erin gestort. Dat afgodsbeeld stond er nog steeds, hè? die koe. Zat er nog steeds. En die koe die was in verbeelding van een afgod. Ja, die kan hem echt niet redden. Tot die god hoefde die niet te bidden. Want die, kon, die kan niet eens een mail uit de lucht schieten. Echt niet waar. Wie is nou hier de verzoeker, broeder en zuster? Wie is nou hier de tegenstander in dit verhaal? In deze, het is geen verhaal, het is geschiedenis. Wie is nou eigenlijk de verzoeker en de tegenstander? Voor die jonge profeet. Die jonge profeet die komt zijn werk doen. En wat zegt de koning tegen hem? Wat zegt hij tot de man van God? Ga met me mee naar huis, verkwik je, en ik zal je een geschenk geven. Hier is koning Jerobian, de verzoeker... ...en de tegenstander van die jonge godsman. Want hij gaat hem iets aanbieden... ...waarvan God gezegd had, als je je woord gesproken hebt... ...je gaat terug naar Juda, langs een andere weg... ...je zal niet eten, je zal niet drinken. Amen, kent u de geschiedenis? Als u het nog niet kent, dan ga je het nou lezen. Doch, die man van God, die zegt tot de koning... ...al geef je me de helft van je huis, Jeroboam... Ik zou niet met je binnengaan, nog brood met u eten, nog water drinken op deze plaats. Want zo is mij geboden door het woord van Yahweh. Zo is mij geboden door het spreken van Yahweh. Yahweh heb het gezegd. Dan denk je toch niet dat ik met jou brood ga eten en drinken of water... Ik ga weer even. Echt niet waar, want het woord van Yahweh heeft gezegd... Eet geen brood, drink geen water, keer niet terug langs de weg die je gekomen bent. Dat is het woord van Yahweh. Durft hij aan te zeggen? Goed zo, prijs de Heer. Toen sloeg hij, dat is de profeet, de godsman, een andere weg in. Hij keerde niet terug langs de weg, waar langs hij te Bethel gekomen was. Prijs de Heer, dat is een echte man gods. Vind je ook niet? Ik heb nog een vraag. Wie werd er verzocht... En wie werd er nou beproefd? Ja, toch die godsman. Durft u zich in zijn plaats te stellen of niet? Zou u hetzelfde handelen als God zou tegen u zo spreken? Durf u ja te zeggen met je handen omhoog? Als God tegen mij zegt, zal ik handelen zoals die profeet. De profeet werd verzocht en die profeet werd beproefd. Mooi hè? Moet je luisteren. Jacobus heeft er wat over gezegd. Over beproeving en over verzoeking. Jacobus die heeft gezegd, zalig, oftewel gelukkig, is de man die in verzoeking volhart. Ja, niet in het verzoeken volhart, <laughs> nee, maar in de verzoeking volhart. Hij wordt verzocht. En zalig is hij als hij dus volhardt in het goede en ze het niet bij de neus laat nemen. Want, kom maar, wanneer hij de proef van de verzoeking heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen die hij beloofd heeft, dat is God... Aan wie hem liefhebben. Mooi hè? Liefhebben van vader is handelen naar zijn geboden. Je wordt niet gered door die geboden te doen. Echt niet waar. Maar dat is de weg ten leven. Wie mij geboden bewaart zal leven, broeder en zuster. Laat niemand, broeders en zusters, als hij verzocht wordt zeggen... ik word van Gods wegen verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden... Daar krijg krijgen die discussie over die engel die rondging over de aarde. en bij Job geweest was. en God haar gezegd tegen die engel. Heb je Job gezien? Ja, natuurlijk, vader, dat hij. Hij is een rechtvaardig. Dus niemand zo rechtvaardig als Job. Ja, zei, die vindt dit het gek, vader? U zegt hem ook langs alle kanten. Natuurlijk, heeft God gezegd. wandel in mijn wegen, zijn leven. Hij zegt, neem nou maar eens een keer alles weg wat hij heeft. Oké, okay, zegt God. Hij doet dat niet bij iedereen, hè? Oké, okay, zegt hij. Weet je wat, haal hem maar weg, maar je mag aan zijn leven niet komen. Die engel die krijgt eigenlijk vanuit Gods zicht de gelegenheid om toch Job te beproeven. Maar dat is voor Job een verzoeking. God verzoekt niemand. En God kan door het kwaad niet verzocht worden. Als die engel Satan een wezenlijk wezen was geweest die tegenover God stond, had hij niet eens in de hemel kunnen komen. Want wij moeten bidden, onze vader die in de hemel zijt, uw, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden zoals in de hemel. En daar is geen zootje. Daar zijn gehoorzame engelen, gedienstige geesten, die uitgezonden worden voor u en voor mij om ons te ondersteunen. En een van die engelen, of vele van die engelen, gaan door rond heel de wereld om te zien, om bij vader te melden hoe het gaat overal. En er is een gesprek in de hemel. Alleen we hebben ideeën over Satan, daar moeten we over nadenken. Dat is niet zo dat als je het niet gelooft, dat wel gelooft, dat je afgekaart wordt. Je moet nadenken over wat we uit onze doctrines hebben meegenomen. en welk beeld. Oh, beeld. Waar komt het beeld vandaan? Die Koer die daar staat, een beeld. of die Zeus is een beeld. Er zijn gedachtepatronen van mensen achtergelegd. En zo hebben we ook gedachtepatronen over Satan. Hele enge, hele enge. Lieve mensen, denkt er maar over na. Als gaan we daar weer over spreken, dat is niet de bedoeling. Want u moet dan een heleboel dingen gaan horen de komende weken. En het moet stukje voor stukje gebracht worden. Zodat je kan nadenken. Is belangrijk. Nou, God kan door het kwade niet verzocht worden. Dus die engel die bij God komt om te zeggen hoe het met Job ging. En daar een gesprek vindt, ja vind je het gek. Dus zo, dat zo. Zelfs aan het eind van de rit komt zijn vrouw tegen Job zeggen. Vervloek God en sterf man. En dan zit hij ze pukkels vrij van op de dus mesthoop. Meer ellende kan je niet hebben. En hij zegt nog, God heeft gegeven, God heeft genomen, gezegend en geprezen zijn God. Echt waar. God heeft bewezen in de hele hemelse sfeer hoe een rechtvaardige leeft. En dan daarna gaat hij nog aan Job vertellen hoe groot God zelf is. En dan zegt Job aan het eind, jo, ik heb u maar gekend, gewoon niet meer van horen, zegt hij. Wij ook. Wij kennen God ook alleen maar van horen. Maar het is dus mogelijk om rechtvaardig te leven. En toch te vertrouwen op de gerechtigheid van Yeshua. Ik hoop dat u het snapt. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, broeder en zuster, daar komt hij weer. In verzoeken moet je van harde op de proef gesteld worden. Zo vaak iemand dus verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking van zijn eigen begeerte. Het komt uit je eigen systeem voort. Daarna als die begeerte en die koning Jerobian, je oh, fijne knul dat je dit nou toch gezegd hebt, mijn arm is weer goed, kom bij me binnen, we gaan drinken, feest vieren. Ha, ah, kom mee. Nou, wee zegt hij, die, die man van God. God heeft gezegd dat ik terug moest langs een andere weg, niet eten met u en niet drinken. Dat was een verzoeking, een beproeving voor die man. Maar hij stond vanwege de gerechtigheid van God, heeft hij ook gehandeld. Keurig opgelost, niet gezonderd. Daarna, broeder en zuster, als die begeerte dus aangeboden wordt aan die profeet, hij handelt er niet naar. De begeerte wordt bevrucht, baart zonde en als de zonde volgt Jood, is brengt ze de dood. Maar hij heeft niet toegegeven aan zijn lust om te eten en te drinken. Schitterend, hè? Zou je ook zo'n profeet willen wezen? durf je hand op te steken, zou je die profeet willen navolgen amen, dat willen we allemaal het woord van God verkondigen en eerlijk en trouw wandelen in zijn wegen nou zegt die broeders en zusters als die begeerte bevrucht is baart ze zonde, als de zonde volgroeid is, brengt ze de dood voor dwaal niet, mijn geliefde broeders en zusters we zitten nu onze handen nog op te steken en ik doe het ook, maar er gaat dadelijk iets gebeuren ik ben benieuwd of je dan nog je hand opsteekt ik weet niet of u de geschiedenis kent. Je kan wel stiekem vooruit zitten lezen in de Bijbel. Maar ik doe het toch op mijn gemak, hier, hoor. Nu woonde er te Bethel. Dat was in het Huis Gods. Weet je nog? Woonde wat? Een oude profeet. Ach, oh, het Een oude profeet. Ik denk dat is een man met zo'n baard. Of niet? Als je een oude profeet bent, heb je zo'n baard. Kan niet anders. Wiens zonen hem de hele handeling kwamen vertellen welke de man gods die dag in het huis gods Bethel verricht had. Ook de woorden die hij tot de koning gesproken had, vertelde zij hun <coughs> oude vader, die oude profeet. Moet je je voorstellen wat er gebeurt bij die oude man, bij die oude profeet. Hij woont in Bethel, daar staat een afgoden altaar, en een afgodsbeeld van een gouden koe. Ter vervanging van de dienst van, van Yahweh in Jeruzalem. En die oude profeet zit in zijn hutje. En zijn zonen moeten hem komen vertellen. wat een jonge man Gods is komen zeggen. Die man die krijgt het echt niet. Je echt, hebt het helemaal niet makkelijk. Die denkt: wat in mijn wijk! Een man Gods die komt preken tegen dat altaar. Hij voelde heel goed wat hij had moeten doen, denk ik. Je zal toch in Ablassedam wonen. En er gaan dingen gebeuren. jongens, maar zo spreekt de Heer niet. Bekeer je daar nou van? Of moet er een profeet van buiten komen? Nee, echt niet waar. Ik denk dat die oude profeet... Het staat er niet voor niks hoor, oude profeet. Toen sprak hun vader tot die jongens... Welke weg is die gegaan? Want hij had natuurlijk dat verhaal gehoord... Dat die profeet niks aannam. Van de koning Jeobian... Hij zei: Niet drinken en niet eten ben je. Ik ga langs de andere weg ga ik terug. Toen sprak hun vader tot hem: Welke weg is die gegaan? Daarop duidden zijn zonen hem de weg uit. Die de man Gods, toen hij uit Jerikant, gegaan was. Amen. Staat er allemaal hè? Kijk, ik heb het nog meegenomen, ook, die oude man. Ja, dat is een oude profeet. Ik denk dat hij er zo uitgezien heeft. Als hij het anders denkt, vind ik het ook goed. Toen zei hij tot zijn zonen: Zadel mijn ezel. En zij zadelde de ezel. En hij besteeg de ezel, ging de man gods achterna, trof hem aan, zittende onder de terebint, dat is een boom. En hij vroeg hem, Zijt gij de man gods die uit Juda gekomen is? En die man gods, die zegt, ja. Oké. Okay. Voort zeide hij tot hem, ga met mij naar huis en eet brood. Wat gaat hij zeggen, die profeet? Nee. Zou u ook zeggen, hè? Amen, dus anders zou je het ook zeggen. Allemaal ja, hè? Ik zou het ook zeggen. Dan kijk ik vanuit heen met jouw brood. Ook al is je nog zo oud, die profeet, en hebt die zoon baard, hij zo'n baard. Daar ga ik niet naar luisteren. Die jonge man God die zegt: Ik mag niet met u terugkeren. Nog met u binnengaan. En ik zal met u geen brood eten, geen water drinken aan deze plaats. Hij heeft duidelijk gezegd wat God hem verteld heeft. Een heerlijke man God. Want ik heb door het woord van Yahweh, dat wat Yahweh gesproken heeft, deze opdracht: Eet geen brood. Drink geen water, ga niet terug langs de weg waar langs gij gekomen zijt. Nou, dan nou gaat hij komen. Toen zeide hij, die oude profeet: Ik ben een profeet. Net als jij. Hij was een oude profeet, die andere was een jonge profeet. En een engel heeft tot mij gesproken door het woord van Yahweh. Dus dat wat Yahweh gesproken heeft. Dus er komt een engel met het woord van Yahweh. En die heeft gezegd, dit spreekt Yahweh. Een engel. Zo, dat is heftig. Oude profeet. Laat hem met u terugkeren naar uw huis om brood te eten en water te drinken. Eindelijk, een woord van God. Wat gaat de profeet zeggen, die jonge profeet? Hé. Hey een engel op visite bij die oude profeet en dan spreekt hij het woord van Yahweh dat wat Yahweh gezegd hebt, en die jonge profeet die zegt nou, oh, dat is goed oh, hij loog hem dat voor dus die oude profeet die was een beetje pissig geworden denk ik, tot een jonge man gods, een krachtig woord en wonder gesproken had tegen Jerobeon en die jonge man gods die wist goed wat zijn opdracht was maar een oude profeet met baard en een, uh, ja, hij ziet eruit echt als een man gods, die liegt tegen hem. Omdat hij onderbuikgevoelens heeft. Zaak. Een kwalijke zaak is dat. Maar het is toch een profeet god, al is hij een oude profeet. De roeping van God zijn onberouwelijk, wist u dat? Ook voor oude profeten. Want hij zal tijdens zijn leven heel wat goede dingen gezegd hebben en de mensen opgeroepen hebben. Maar het blijkt zelfs als je een oude profeet bent, dat je dan toch behoorlijk van het padje af kan raken en kan liegen. Want het staat er, hij loog hem dat voor. Daarop keerde deze, dat is de jongeman Gods, met hem terug, brood in zijn huis en dronk water. Wie van u gaat het ook zo doen? Echt, dit willen we niet. Maar het staat in de Bijbel opgetekend opdat wij het zouden weten. Als je zeker weet dat God spreekt, zo staat geschreven, dan ga je die weg. En dan komt er een dominee die vier meter groot is. En die zegt, gedenkte zondag dat gij niet heiligt. Dan zeg ik dag dominee. En waar? Dan zeg ik, dag dominee. U spreekt niet de waarheid. Je mag nooit zeggen, je ligt. Of hij moet de waarheid echt kennen. Begrijpen. Maar dan zeg ik nog steeds, u spreekt niet de waarheid. Laat God me oordelen hoe de zaak in elkaar zit. Hij keerde met deze terug, afbrood. Dit is echt verdrietig. Dit is intriest. Een man gods. Wat zei Jacobus ook alweer... laat niemand als hij verzocht wordt zeggen... ik word van gods wegen verzocht. Staat het toch? Deze man is niet van gods wegen verzocht. Maar door een valse oude profeet. Die waarschijnlijk uh, enge gedachten had... omdat hij zelf dat woord van God niet gesproken had tegen dat altaar. Ik word van gods wegen verzocht, kunnen we niet zeggen. Want God kan door het kwade niet verzocht worden. En hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. Nou, dit was echt een verzoeking voor deze jonge profeet. Maar omdat die oude profeet zegt, een engel, en de woorden van Yahweh, kom maar bij mij eten en drinken. Ik denk dat die profeet nog erg jong was. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking van zijn eigen begeerte. Hij verdacht, dan kan ik toch even lekker eten en drinken. Want ik heb echt wel honger. Na die hele dag uit Juda gelopen naar Bethel. de prediking gedaan, teruggelopen. Even onder een boom gaan zitten. Pff. En dan komt die oude profeet met een leugen. Hij ik gelukkig kan ik toch eten en drinken. Nee, hij moet vasthouden aan het woord van Yahweh. Amen. Maar terwijl zij aan tafel zaten, kwam het woord van Yahweh tot de profeet. Die hem had doen terugkeren. Die oude profeet is nog steeds een profeet van Yahweh. En die jonge knul die zit met hem te eten. En dan komt ineens toch het woord van Yahweh door die oude profeet. De roepingen van God zijn onberouwelijk, lieve mensen. En nu ineens, die profeet had waarschijnlijk een hele lang droog gestaan... en niet kunnen profiteren. En nu moest hij profiteren. Hij riep tot de man Gods die uit Juda gekomen was. Zo zegt Yahweh, omdat jij weer spannend bent geweest... Tegen het bevel van Yahweh en het gebod dat Yahweh uw God, uw geboden heeft, niet hebt gehouden. Hij is dus weer spannend geweest tegen het bevel van Yahweh, is synoniem aan het gebod wat Yahweh uw God geeft. Leuk is dat, hè? Het gebod van God is gewoon een bevel. Leef zo, handel zo en leef. Maar doe zoals ik Maar doe zoals ik het zeg. Laat je niet door welke geestelijke leider omturnen, al is hij nog zo spiritueel en geestelijk, maar hou je aan wat God zegt. Amen? Zo werkt het. Maar teruggekeerd zijt en brood hebt gegeten en water hebt gedronken ter plaatse waarvan hij... Ja, wij onze God tot u gesproken had. Gij moogt er geen brood eten, geen water drinken. Daarom zal jouw lijk niet komen in het graf van jouw vaderen. Dan zou je toch als jonge profeet zeggen, jij vuile oude leugenaar, want jij hebt een misleid. Maar dat staat verder niet beschreven zo. Deze jonge profeet hoort toch de stem van God. En die denkt, mijn God, wat heb ik gedaan? Ik ben misleid... Mijn eigen begeerte naar water en brood. Ik ben toch meegegaan. Hij besefte wel goed wat er gebeurde. Nadat hij brood gegeten had en gedronken had... zadelde de ezel voor de profeet die hij had doen terugkeren. Dat doet die oude profeet allemaal. Maar toen deze heen gegaan was... die jonge profeet, die jonge man gods... trof hem een leeuw op de weg en doodde hem. Zijn lijk lag neergeworpen op de weg... terwijl de ezel ernaast stond... En de leeuw ook naast dat lijk stond. Dit is verdrietig. En zie, er gingen mannen voorbij. Ze zagen het lijk op de weg liggen. De leeuw naast het lijk staan. En ze gingen het vertellen in de stad waar de oude profeet woonde. Dus die kreeg binnen een dag kreeg hij weer mensen over. de joh, hé, hey, oude profeet. Daar ligt die man dood. Zijn ezel staat ernaast en de leeuw staat ernaast. En iedereen loopt er gewoon langs. Die man is dood. Kun je je voorstellen wat daar gebeurt? Dit is absurd. Ik ken geen tweede verhaal zo in de Bijbel. Het is geen verhaal, het is een geschiedenis. Het is gebeurd. Om ons te onderwijzen waar we alert op moeten zijn. Toen de profeet die hem van de weg had doen terugkeren, dat is die oude man. Het hoorde, zeide hij. Oh, maar dat is de man gods, die jonge man gods. Die weerspannig is geweest tegen het bevel van Yahweh. En Yahweh heeft hem overgegeven aan de leeuw. En die heeft hem verbrijzeld en gedood. naar het woord van Yahweh. dat hij tot hem gesproken had. Zo, dit is heftig. Daarop sprak hij tot zijn zonen: Zadel mij de ezel. En zij zadelen die ezel. Hetzelfde verhaal wat in het begin stond. Kijk, hey, zadel mijn ezel. Hij pakt zijn ezel. Hij gaat erachteraan. Toen hij ging en vond zijn lijk neergeworpen op de weg. terwijl de ezel en de leeuw naast het lijk stonden de leeuw had het lijk niet verslonden en de ezel had die niet verbrijzeld. dat is tegen elke vorm van natuur in de profeet nam het lijk van de man gods op legde het op de ezel bracht hem terug zo kwam hij naar de stad van de oude profeet om rouw te klagen en hem te begraven hij legde het lijk in het graf in zijn graf het graf van die oude man hij legde dus dat lijk van die profeet in zijn graf en men rouw klaagde over hem. Ach mijn broeder, ach mijn broeder, ach mijn broeder. Hij heeft zijn broeder, de jonge profeet, door welke gevoelens die hij ook had, omgeteund om terug te mee te gaan. En nou roept hij, ach mijn broeder, ach mijn broeder. Maar hij wist dat het een profeet was. Hij wilde zelfs dat hij naast hem in zijn graf zou liggen. Dus hij heeft een begraven in zijn eigen graf, die oude man. Nadat hij een begraven had, zegt hij tegen zijn zonen: Als ik sterf, begraaf mij dan in het graf waarin de man Gods begraven is. Leg mijn beenderen naast zijn beenderen. Later wordt in datzelfde graf iemand anders gelegd, geworpen. En die staat op. Heel wonderlijk. Ja, dat is het dezelfde periode dat al die uh, priesters, die, die priesters, uh, gedood worden. En tot ze de benen van die oude priesters op beginnen te graven en beginnen te verbranden op dat altaar. Dus toen de einde van die afgoderij gemaakt werd door koning Josia, gebeurde er nog een wonder. Dus een van die mannen die in het graf geworpen werd, die stond toen op. Nou, die oude mannen weghalen hè. Nochtans blijft er de verbeelding van die afgod staan, van die koe. Die heilige koe. Maar het blijft. Een afgodsbeeld. En een afgod is niks. Een afgod is Nul. Zelfs min nul. Als dat kan. Hè? Laten we het onthouden. Afgoden ze niks. Want ongetwijfeld zal het woord geschieden... dat hij door het woord van Yahweh geprekend heeft... tegen het altaar te betel. Dat woord gaat geschieden wat die jonge man gepredikt heeft. En tegen al de tempels op de hoogten... in de steden van Samaria. Daar werden allemaal die afgodstempeltjes neergezet. Hè? Onder aanvoering van Jerobeam. Na deze gebeurtenis bekeerde Jerobiam zich niet van zijn kwade weg. Zijn pijnlijke arm was weer teruggekomen, zijn altaar was in elkaar gedonderd, die profeet was weggelopen en Jerobiam bekeert zich niet. Maar al de woorden van die jonge profeet komen uit. Jerobiam bekeert zich niet van zijn kwade weg, hij stelde opnieuw uit alle kringen van zijn wolk priesters aan voor de hoogten, hoogten, dat zijn heuveltjes... Wie het begeerde, die wijde hij, zodat hij tot, priester, hij tot priester der hoogte werd. Door heel Europa hebben wij ook hoogtes. Weet je wat, We hebben al eens door Frankrijk heen gereden en zo. Die zie je op elk heuveltje van zo'n dorpje, zie je helemaal op topje, een kerkje staan. De meesten zijn katholico. Hebben allemaal een heiligdommetje met een ouweltje erin. En die zeggen, oh maar kijk, dat is nou het lichaam van Yeshua. Maria heeft Yeshua één keer mogen baren... Maar wij baren hem elke keer, wij sacriëren. Elke keer als we dienst hebben, dan wordt het ouweltje vlees. En dan wordt het wijn, wordt bloed, de transsubstantiatie. Het is pure afgoderij over heel de wereld. Maar kom je nou in Frankrijk, dan zie je die dorpjes liggen op een heuveltje. Met het kerkje erboven. Limburg ook. Limburg ook. Maar dan zie je dus de afgoderij voor je ogen. Maar het is hetzelfde als wat daar gebeurt. Ook daar worden de priesters op de hoogte een altaartje En dan roken ze voor een afgod. Maar niet voor Yahweh. We gaan zachtjes stoppen ermee, vindt u ook niet? Jeroboam bekeert zich niet van zijn kwade weg. En die priester die gaat gewoon door. Het volharden hierin werd tot zonde voor het huis van Jeroboam. Wat is het huis van Jeroboam? Dat zijn zijn kinderen, zijn kinderen en zijn kinderen. Het huis van Jerobiam hebben we het over. Hij volhardde hierin en dat werd tot zonde voor het huis van Jerobiam, tot zijn vernietiging en tot zijn verdelging van de aardbodem. In Korinthe uh, 10, in Johannes en in openbaringen... dat zijn de laatste drie versen, staat het volgende. Broeder en zuster wordt ook geen afgodendienaars zoals sommigen van hen... Onderzoek Torah. En luister wat profeten hebben gezegd over Torah als de afwijkers van Torah terugsturen. Dat noemen ze de tenach, het oude testament. Studeer daarop. Het nieuwe testament is daar een vervolg op. Is geen nieuw testament, het is gewoon het helezelfde woord van God. Word geen afgoden Hak die koe in stukken. Dat je nooit meer ziet, die eerste kalf wat ze gemaakt hebben, die moest vermalen worden, in de rivier gegooid worden en die Israëlieten moesten dat water drinken uit die rivier. Nu hebben ze de twee beelden staan. Vers 21 van 1 Johannes 5, kinderkens, wacht u voor de afgoden. Openbaringen 21 vers 8, maar de ongelovigen en alle leugenaars, hun deel is in de pool die brandt van vuur en zwavel, dat is de tweede dood. Wij zullen opstaan in de eerste opstanding. Maar er komt ook nog een tweede opstanding. Wij sterven allemaal de eerste dood, want we begraven onze familieleden. Maar er is ook nog een tweede dood en die komt aan het einde van die duizend jaar. Voor degenen die voor de troon van God komen te staan en geen bloed van Yeshua hebben erkend. En de dood en opstanding van hem. En hij zegt, hij zal komen in de tweede dood. Dat is finito. Dus het is ernstig genoeg om over na te denken. Willen we bij de leugenaars horen of zeggen we gaan de weg zoeken om verder uit te zoeken wat nou die weg van leven is. Dat is een weg naar Torah. En je laten corrigeren door de profeten in de hele tenag. Durft u de armen op te zeggen broeder en zuster? Amen. Prijs de Heer. Stop met iedere vorm van afgoderij en ongehoorzaamheid. Want ongehoorzaamheid is rebellie, is wederspannigheid. Amen. Reis de Heer voor zijn goedheid en genade.